Wat? Op de Minnewaterbrug. Daar staat ze. Zie je het? Ja. Ja, stop, stop, stop, stop. Wat is ze van plan? Zal gewoon wel verdekend voor die waar zijn zeker? Ja. Ze is over de reling geklommen. Ze wil springen, Guido. Er een eind aan maken, samen met het kind. Middag, commissaris. brigadiers. Owen. Hoe lang staan ze daar al? Geen idee. Is de brandweer verwittigd? Ja, die zijn onderweg. Neem contact met hen en zeg dat ze hun sirene afzetten. Labiele mensen worden gek van sirenes. En dat ze met hun rubberboot de brug langzachter benaderen. Oké. Ja, en zorg er ook voor dat niemand de brug nog op kan. Geen ramptoeristen, alstublieft. Kom in orde, commissaris. En nu ja, Pieter. Dat is een goede vraag. Zeg, zouden we het speciale interventieteam niet bijhalen? Om op haar te laten schieten? Nee, om de baby te redden. Mijn haar? Nee, nee, nee. Ik wil een auto. Ze roept iets. En eten. Eten voor mijn baby. Ja, haar ja, baby. Ze is zeker dan we dachten, Peter. Ik ga er naartoe. Proberen met haar te spreken. als ze haar daarmee maar net niet doet springen. Ja, ik kijk wel uit. Houdt okay, jij de rest hier maar op afstand? Ja. Baby heeft nog kijk. Ga Vinken? Weg! Mevrouw Vinken, ik ben het, commissaris van In. Je weet wat ik wil, praten moet niet meer. De auto is al onderweg, mevrouw Vinken. Wees verstandig en kom terug langs deze kant van de reding staan, mevrouw Vinken. Nog één stap, nog één stap en ik spring. Doe mevrouw Vinken niet doen, kan het kind. Ik zal niets voelen. Het is onschuldig. het heeft hier niks mee te maken. Ik wil niet alleen sterven, ik neem mijn kind mee. hoor dat, Hoor dat allemaal. Ik denk als de niet denkt na, het is uw kind niet. Het... Daar blijven, commissaris. Daar blijven geen stap meer, op ik gezegd. Niemand houdt mij tegen. Hoorde de dag? Niemand zal mij en mijn kind. Ah! Pieter. Ah! Peter. Gaat dat een beetje? Hé. Hey. Nee, ik... Hallo. Oh, Hallo, Peter. Kinder. Ja. Ik dacht wat ik... Oh, mijn kind. Ja, rustig, rustig, rustig. Je bent gevallen. Gevallen? Ja. Hoe gevallen? Ik was de baby. Hoe is het met de baby? De, de baby is gered, Pieter. De duikers van de brandweer waren op tijd bij. En uh, ook Freya Venke is gered. Oh, Pieter, wat is er gebeurd? Je ziet dit eigenlijk op mijn bek gegaan. Dat was voor een goede zaak. Peter. Je het kind vermoorden, Anneke. Ik kon dat toch niet laten gebeuren. Ik moest de hele tijd aan Sarah en Simon denken. Oh, ik ben zo fier op u. Ik zie er anders nogal uit, hè. Mijn hemd vol bloed. Ja, dat is het minste. Oei, oei. Uw kind zal moeten genaaid worden, Peter. Hoe? Genaaid? Ja, anders moet je over een paar weken naar een plastisch chirurg, mm -hmm. denk ik. Is dat dan zo erg... Guido, wat denk jij? Ja, ik, ik zou Hannelore raad maar volgen hoor. we kunnen een steriel compressen hè? wat van dat plakverband niet volstaat. Oh, Ga u nu weer zelf voor dokterke spelen? Ja. Hoe minder dat die gasten aan mij moeten prutsen, hoe liever dat ik het heb. Dat weet je toch? Ik kan nog altijd mijn baard laten gooien, ja, ja, dan ziet ja, er ook niks ja, meer ja, van. Help me ja. zeg, gezegd. Ja. Oh, oh. Hier, kijk eens. Ja, wat is dat? <laughs> Dat is van de baas van het restaurant Ginder op de hoek. Hij heeft alles gevolgd en is niet weinig nee. geschrokken. Ja, omdat hij dacht dat het slecht zou aflopen. Nee, nee, nee, nee. Omdat hij niet wist dat een oude had nog zo snel kon rennen. Ja. Ja, oh, mijn kind. Oh, Pieter. Daar is het nog de vroeg voor Guido. Het is helemaal over haar toeren. Als ze opnieuw aanspreekbaar is. Dan zal ik ons uitje eerst duchtig op de rooster leggen, zeg rust. Ja, commissaris, proficiat, hè. we zijn bij allemaal... aan mij. Ja, nog nooit een open kin boven een roodhemd gezien, Karin? Ja, maar je moet nog te verzorgen, hè? Ja, dat is al gebeurd. Oeh, maar... Ja, met moedertjes zelf. Wel maar... gelacht. Ze hebben het er ooit eens in man bij het hond over gehad. Ja, dat Speeksel zal is de beste zal. Ja, en als we dat niet geloven, dan bedenk je wel een andere excuus, Om niet naar de dokter te moeten gaan. Juist, en dus heeft het niet veel zin dat je er nog veel woorden aan vuil maakt. Ja. Allee, Ander goed. onderwerp. Ik, euh, ik heb vanmiddag dus gedaan wat hij gevraagd hebt, de commissaris. Ja, wat was dat ook alweer? Wel, dat ik een beetje zou gaan rondneuzen in het verleden van de heren Krijtens, Vinken en Leroy. Och, juist, ja, ja, ja. En, wat gevonden? Deze hier, zeg, kijk. Ja, van het jaar 60. Oh, dat is lang geleden. Ja, dat is het jaar dat uh, Sylvie van de Voorde werd vermoord. Hè? Sylvie van de Voorde, wie is dat? Dat was een beeldschone vrouw uit de betere Brugse middens van die tijd. Oh, eerst beeldschoon en later steendood. Ja. Hebben onze vrienden daar iets mee te maken? Mogelijk. Onze vrienden waren toen in elk geval haar vrienden. Allee, we ziet die foto hier maar eens. Genomen in het casino van Oostende. Is dat stelletje... Leroy kruiten zijn vinken op de versiertoer... met Sylvie van de Voorde in betere tijden, inderdaad. Ziet Guido. Michael Douglas in het kwadraat. En als je dan weet hoe die gasten er later zijn gaan uitzien... En dan zijn ze nota bene nog nooit op hun ekening gevallen. Euh, geestig, hè? Geestig, hè? Wat schrijven ze over dat geval? Wel, dat er heel wat vragen onbeantwoord zijn gebleven... in verband met de omstandigheden van de moord...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 Als je graag over Sylvie en haar vriendjes van toen wilt spreken, dat is geen probleem voor hem, zeiden. Nee? Oh, dan voor ons ook niet. Guido, dat is het eerste wat we morgen gaan doen.